zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1 journaal staat secretaris-dekker van onderwijs over de eindexamenfraude, na aanleiding van wat we van het OM en de Iben Galdoen school hoorden vandaag. Eerst krijgt u het NOS journaal van Gert Kluk. Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat de begroting voor 2014 het gaat halen in de eerste en tweede kamer. Dat zei premier Rutte na afloop van een beraad tussen VVD en PVDA. Rutte zei dat de begrotingsonderhandelingen een heel eind op streek zijn. Ik denk dat we maandag of dinsdag een punt achter kunnen zetten. De begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt... bevat in elk geval de voorgenomen 6 miljard aan extra bezuinigingen. Het is echt 6 miljard, zegt Rutte. We werken natuurlijk aan dat pakket uh, van 6 miljard. We werken ook aan maatregelen om uh, de economie uh, extra te stimuleren... en daarmee he, de, de crisis waar we nu mee te maken hebben...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 En die elf die worden ervan verdacht dat ze daadwerkelijk betrokken zijn... bij de diefstal van die examens. Het onderzoek naar de verspreiding van de examens is nog in volle gang. Als dat nog namen van nieuwe verdachten oplevert... worden die ook aan de onderwijsinspectie doorgegeven. Vanuit het zuiden van Libanon zijn vier raketten afgevuurd op Israël. Drie raketten bereikte Noord-Israël niet... en een vierde werd onderschept door het raketafweersysteem Iron Dome. Niemand raakte gewond en schade is er niet. De aanval verhoogt wel de spanning in het grensgebied...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 Dan de verkeersinformatie, John Hoka. 23 files, bij elkaar opgeteld 70 kilometer. De langste file staat op de A12 richting Duitsland. Daar staat tussen Arnhem, Noord en Duiven 7 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat door een ongeluk bij Knopend Waterberg 3 kilometer. Bij Knopend Waterberg is daardoor de rechterrijst ook dicht. En het is wat drukker dan normaal in de regio Nijmegen. Op de A326 wiegen richting Knopend Bankhoef. Daar staat tussen Beuningen en Knopend Bankhoef 4.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 Radio in Journal. Lucella Carasso. Zes minuten over zes. Blijdschap in Cairo bij aanhangers van oud-president Mubarak. de generaal Mubarak. Mubarak is generaal. Mubarak, Mubarak Want hij is vrijgelaten uit de gevangenis. Straks meer. Eerst voetbal, de Europa League. Want Feyenoord speelt tegen Kuban Krasnodar. Ragnar Niemeyer. Ja, wat kom je toch een fascinerende namen tegen de laatste jaren in het Europees voetbal? Dit is geloof ik Russisch, hè? Dit is Russisch uit de buurt van Sochi. Waar over een tijdje de Olympische Spelen. De winterspelen gehouden gaan worden. Nummer 5 van Rusland afgelopen seizoen. Nu de nummer 9. En Feyenoord is aan de gang. 6 minuten en 42 seconden. Om exact te zijn. Het staat nog 0-0. Eén waarschuwing na 4 minuten. Een schot van Balde. De spits die de positie heeft ingenomen. In vergeleken bij de man die in de competitie nog speelde. De Fransman Cissé. Voor kenners geen onbekende. Aanval rechterkant van Krasnodar. En dan moet Matthijssen. Alles uit de kast trekken om de bal weg te houden bij de Feyenoord goal. Lukt dat niet en gaat hij er via de binnenkant van de paal uiteindelijk niet in. En daar ontsnapt Feyenoord omdat de bal richting de goal van Mulder hobbelt. Maar op het laatste moment via de binnenkant van de paal er ook weer uit gaat. Dat is ja, op het laatste moment gered worden dus door het ijzerwerk. Wat een kans. En Sorayev staat daar aan de basis. Uiteindelijk de poging van dichtbij van Kaboré niet succesvol. Die wil nog voor de rebound gaan, maar dat zit er niet in. En Popov is dan de man geweest die echt de paal geraakt heeft. We kijken nog naar de hoekschop van Feyenoord. Inmiddels de achtste minuut van de wedstrijd. Daar staat Sorayev achter. Nou als die het nou snel doet, dan kan het nog. Er wordt wat gewaarschuwd richting verdedigers van Feyenoord om de handjes thuis te houden geldt in dit geval voor de vrij. Terug in het Elftal, geschorst in de competitie tegen Ajax. Daar is de kopbal van Balde voorlangs. En zo staat Feyenoord onder druk na acht minuten. Maar is het nog 0-0 in Rusland, dus bij Krasnodar Feyenoord. Ragnar Niemeijer. De hele dag komen er politieke reacties op de beelden uit Syrië van gisteren. En vooral wat de VN-veiligheidsraad daarna deed, of liever gezegd niet deed... Er werd eh, niet besloten dat inspecteurs eh, dit geval zouden onderzoeken... van het gebruik van gifgas. Eh, Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld... wil toch dat er zo snel mogelijk inspecteurs naartoe gaan. Ik heb begrepen dat met name China en Rusland... Eh, een besluit eh, tot het sturen van de inspecteurs niet wilde steunen. Wij hebben samen met 35 andere landen een Britse brief eh, mede ondertekend... om eh, te vragen om die inspecties. Ik vind het onbegrijpelijk, eigenlijk onbestaanbaar... Dat het niet gebeurt vooralsnog. Nu moet de secretaris-generaal kennelijk gaan onderhandelen met Assad. Om te kijken of hij daar inspecties mag laten uitvoeren. Onbegrijpelijk. Ja, ook vanuit Frankrijk, uh, dit soort reacties. De Duitsers willen ook dat het onderzoek wordt. De druk neemt toe op president Obama van Amerika om toch iets te gaan doen. Wouter Zwart in Washington. Uh, Wouter, Obama heeft zelf altijd over een rode lijn gesproken, chemische wapens. Daar ja. ligt echt de grens als die gebruikt worden. Denk je dat hij nu in ieder geval erover gaat nadenken om toch nog iets anders met Syrië te doen? Nadenken gebeurt voortdurend. En, en dat is eigenlijk wat sommige mensen Amerika verwijten. Er wordt veel te lang nagedacht. Het begint voor Obama echt een duiveld dilemma te worden. Ik hoorde iemand zeggen... die, die rode lijn is eigenlijk geen lijn meer... maar het is meer een soort koord waarop hij balanceert. Kijk, hij heeft veel dingen te overzien. Deze president is uh, gekozen... met de belofte dat hij oorlogen beëindigt. Dat was zijn grote punt. Afghanistan, Irak, we moeten er vanaf. Het is niet de bedoeling dat Amerika natuurlijk nu weer... bij een nieuwe oorlog uh, betrokken wordt. Bovendien ook niet... Uh,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 Om wapens, lichte wapens aan de rebellen te leveren, maar uh, volgens uh, wij kunnen zien is dat nog steeds niet uh, gebeurd. Sterker nog, ook belangrijk om te melden, uh, Amerika's hoogste generaal heeft uh, afgelopen dagen in een brief laten weten dat die wapens misschien wel niet zo'n goed idee zijn, omdat er geen uh, duidelijk sprake is van goed en kwaad in deze oorlog. Wie moeten we nou precies steunen? Er zijn zoveel strijdende partijen, en er is eigenlijk niet één duidelijke partij die er bovenuit uitsteekt, die ook kans maakt om Assad op dit moment te verslaan. En dan hebben we natuurlijk nog de laatste ultieme optie... dat is een Amerikaans militair ingrijpen. Dat is volgens deze hoogste generaal en ook volgens Obama... nog steeds geen enkele optie. Daar beginnen ze niet aan. En dat geldt ook voor Europa. Wouter Zwarte hoorde u vanuit Washington. Dan Egypte. Daar is oud-president Mubarak vanmiddag rond een uur of vier vrijgelaten. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Joris van der Kerkhoff, uh, ja. jij bent daar Joris. We hoorden net even na zes een mevrouw die erg blij was dat Mubarak uh, vrij is gekomen. En Jij bent nu uh, op weg naar een wijk, of je bent er misschien al, waar ze juist ja. tegen Mubarak zijn, tegen zijn vrijlating. Ja, in die wijk ligt de gevangenis, grote wijk, maar daar ligt die gevangenis, ligt ook het militair uh, ziekenhuis waar Mubarak nu is. En er uh, wordt een uh, demonstratie gehouden vanaf 7 uur uh, om uh, de avondklok te breken, uh, zoals ze zeggen. Die begint om 7 uur, duurt tot morgenochtend uh, 6 uur. Maar uh, ook om aan te geven dat het vrijlaten van Mubarak echt uh, belachelijk is, daar zijn ze het absoluut niet mee eens. Ze hebben op deze plek gisteren gedemonstreerd en gaan dat uh, vanavond uh, weer doen. Bij de gevangenis waren op het moment dat uh, Mubarak uh, naar, uh, naar buiten kwam, waren er geen uh, mensen die uh, tegen Mubarak zijn. Die moet je dan toch echt ergens anders gaan opzoeken. Dat ga ik nu doen. Ja, en wat denk je, hoe zal het leger zich tot die mensen verhouden? Uh, ja, nou, dat van vanavond zal misschien nog meevallen. Dat is een demonstratie die niet al te groot is gisteren. Ik was dat toen net iets te laat en toen was het al opgehouden. Maar toen werd er gezegd, er zijn nog duizend. Het leger, hoe die zich gaat houden, zal voornamelijk te maken hebben met morgen. Morgen na het middaggebed staan er heel veel demonstraties gepland, georganiseerd door de moslimbroederschap. En daar is dan ook zeer de vraag van hoeveel mensen, omdat er nu zoveel leiders van de broederschap opgepakt zijn, hoeveel mensen zijn er nog op de been kunnen brengen om te demonstreren voor de doden, ter herinnering aan de doden van de broederschap... en tegen het vrijlaten van uh, van Mubarak, overigens, die hier dus nu in een ziekenhuis is... en morgen een helikopter ter beschikking krijgt. en Dan mag hij zelf weten of dat hij met de helikopter naar een ander ziekenhuis gaat... of naar de villa in Sharm Sheikh, de villa van de familie. Joris van de Kerkhof, dank. En ik neem aan dat we jouw verslag van die demonstratie vanavond... morgen in het Radio 1 Journaal horen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Deze weken komen ze zo'n beetje iedere dag bij elkaar. De top van VVD en PvdA om de begroting van 2014 op te stellen. En dat betekent dus extra 6 miljard aan bezuinigingen invullen. Premier Rutte voorspelt dat die onderhandelingen niet lang meer gaan duren. Dat bleek toen verslaggever Marcel Breel hem tegenkwam... aan het eind van, ja, weer een coalitieoverleg. Meneer Rutte, goedemiddag. Hoe verlopen de onderhandelingen voor de begroting? Ja, goed. goed. Bent u al ver? We zijn een heel eind. Nog niet helemaal klaar. Uh, maar ik denk dat we ja, maandag of dinsdag proberen er een punt achter te zetten. En dan heeft u die 6 miljard bij elkaar? Uh, ja, we werken natuurlijk aan dat pakket uh, van 6 miljard. We werken ook aan maatregelen om de economie extra te stimuleren... en daarmee uh, de, de crisis waar we nu mee te maken hebben, uh, enigszins te lenigen. En welke maatregelen zijn het? Zoals u weet, u loopt ook heel lang mee. Zou ik toch dolgraag vertellen. Want ik ben er enthousiast over, maar ja, dat wacht echt op Prinsjesdag. Nu uh, heeft uw fractievoorzitter, nou, ja, uw fractievoorzitter, de VVD-fractievoorzitter, ja, ja, die loopt achter ons. Ja, ja. die uh, heeft gezegd dat de oppositie ook verantwoordelijkheid moet nemen. Het is niet alleen een kwestie van coalitie en kabinet. Bent u dat met hem eens? Kijk, wat wij natuurlijk zoeken, is breed raafvlak, maatschappelijk en dus ook in de politiek. En die gesprekken zijn gaande, die zullen ook blijven doorgaan. Tegelijkertijd het kabinet moet regeren, dus wij komen met een begroting. Ja, u zegt die gesprekken blijven doorgaan. Nu zegt de oppositie, um, die gesprekken die gaan niet meer door. We hebben de vrijdag een telefoontje gehad. Meneer Dijsselbloem die heeft gezegd, nou onderhandelen, dat gaan we niet meer doen. Nou, dat is nu een week geleden. Volgens mij is daar heel veel over gezegd. En is inmiddels de conclusie dat er geen afspraak was. Dus die kon ook niet worden afgezegd. Maar hoe belangrijk is het om in een vroeg stadium al afspraken met de oppositie te kunnen maken? Of laat u het aankomen op de Eerste Kamer? Uh, gewoon de behandeling van bijvoorbeeld wetten? Nou, wat belangrijk is, is dat het kabinet nu met goede plannen komt... en dat we natuurlijk ook uh, rekening houden met opvattingen... die in andere politieke kringen leven. Ik ben het met zelfs oproep in algemene zin natuurlijk geheel eens... dat uh, je verwacht dat, en dat, dat blijkt ook op heel veel terreinen... de oppositie zijn verantwoordelijkheid ook voelt voor het land... en de situatie waarin we ons bevinden. Heeft u de indruk dat het allemaal goed gaat komen met die begroting? Dat u eentje kan presenteren die ook de Eerste Kamer uh, overleeft? Ja. Hey, heeft er vertrouwen in. We gaan naar de verkeersinformatie John Sehoka. Nou, files los al aardig op. Nog 47 kilometer. Er is wel een ongeluk gebeurd op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad bij de Knoop het Er staat 3 kilometer file. Het is wel wat drukker dan gebruikelijk op de A12 richting Duitsland. 6 kilometer tussen Arnhem Noord en Duiven. En nog probleem op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat er een ongeluk voor. Knoop het Waterberg vier kilometer. Bij Knoop het Waterberg is de rechte reis ook dicht. Zo nog wat sport. Het EK Hockey in België en ook AZ komt in actie. Nu Crystal Fighters. and by your side it's the only thing on my mind so Do you want to go to Is in de buurt van Sochi speelt Feyenoord op dit moment in de Europa League tegen Kuban Krasnodar. Ragnar niet mee. Het was net nog 0-0. Dat is het uh, nog steeds na een minuut of twintig. Het is 250 kilometer naar Sochi. Maar je schijnt er met een bergweg wel een uurtje of zeven over te doen. Heb ik mij laten vertellen. Okay. Dus dat is geen aanrader. <laughs> Dichtbij relatief in dit geval. Dat is relatief in dit geval. Het is uh, geen makkie voor Feyenoord. Want uh, kansen heeft de ploeg nog niet gekregen. Wel een keer een bal op de hand gezien bij een verdediger van Krasnodar van Schaken. Geen penalty. Terecht wel dat de scheidsrechter uit Frankrijk Turpin die bal niet op de stip legde. Want die moet die, dan moet zo'n hand wel heel nadrukkelijk naar de bal toe gaan. Een keer buiten. .spel van schakel op aangeven van immers. Ja, daar was ook uh, niks tegen in te brengen. En aan de andere kant van het veld. Dus die bal van Poppoff op de paal gezien. Gevaarlijk schot gezien van uh, Bouchour. Een uh, Roemeen wat vanaf de linkerkant getrapt. Een uitgestrekte hand van doelman Mulder was nodig. Om een 1-0 van de Russen te voorkomen. En Feyenoord heeft daar nog weinig tegen in kunnen brengen. Heeft ook weinig de bal voor zo'n 30.000 toeschouwers. Goede atmosfeer. Maar halverwege de eerste helft zijn er nog geen goals. En deze aanval van de Russen lijkt mij niets op te leveren. Hoewel nog van ver door op balde de Senegalese Die Niet eens zo heel ver naast de Feyenoord goal geschoten. De afstand is wel meer dan 20 meter, denk ik. Het blijft 0-0. Dan België, want daar is op dit moment een halve finale van het EK Hockey aan de gang. Uh, spannend voor de Belgen, want Belgische vrouwen zitten in die halve finale. In Boom in België is Karin Albert Zij kijkt naar de wedstrijd tegen Duitsland, als ik me goed herinner. Uh, Karin, en, en zoals je eerder al zei, populair is het bij de Zuiderburen. Ja, en dat kun je ook wel merken hier op de tribunes. Het is weliswaar niet uitverkocht. Dat zal morgen bij de mannen wel anders zijn. Maar bij de vrouwen, het is gewoon goed gevuld. En er is heel veel enthousiasme. Uh, Zoals ter illustratie. Er wordt hier net... Uh, even kijken. Nou, de, uh, een aanval uh, uh, van de Duitse vrouw wordt afgeslagen. En dat levert weer even wat tromgeroffel op. Want ze staan hier ook... Uh, mannen met grote trommels voor de buiken op de tribunes. Uh, wat ook een mooi moment was, net om zes uur, toen uh, beide teams uh, het volkslied uh, uh, uh, lieten horen. Of eigenlijk toen er werd geluisterd naar beide volksliederen. gingen de Belgische vrouwen het volkslied zelf zingen. Dus toen was het hele stadion uh, uh, stil. En zij zongen met eigen stem het volkslied. Wat volgens een Belgische vrouw naast mij echt wel een kippenvel momentje was. Nou, op dit moment gejuich. Het is nog 0-0. Uh, en naast mij, of eigenlijk achter mij, een jonge fan. En elke keer als het spannend wordt, dan pakt hij zijn kartonnen uh, papier. En dan begint hij dan als een gek mee te slaan op uh, de leuning van de stoel. Waardoor ik gezellig mee aan het hopsten ben. Uh, jij bent een echte fan. Ja, ik ben het zeker. Het is nog 0-0, maar wat denk je? Uh, ik denk toch dat de Belgen gaan winnen. Ja, ja, toch De Duitse vrouwen zijn wel heel erg goed. Die hebben wel een goede reputatie. Uh, ja, dat weet ik. Maar... Um... Toch, In hockey kan alles gebeuren, dus uh, ik ben nog steeds voor België. Als dat aan jou ligt, uh, dan winnen ze, dat is duidelijk. Want uh, je ja, enthousiasme, daar, uh, daar valt niks aan uh, af te doen. Zeg maar uh, zelf, hockey je ook? Uh, ja, ik speel al. Dit is mijn zevende jaar en ik speel uh, in Antwerpen hockey. Nou, ben jij er vroeg bij? Want ik begreep dat er heel veel uh, Belgen zijn die nu pas zo'n beetje beginnen met hockeyen. Uh, ja, want uh, de Belgen worden steeds beter. En uh, daardoor gaan meer mensen beginnen te hockeyen, maar ik ben daar al mee vroeger begonnen, dus dan is dat ook al heel leuk. Kijk. En de ouders, zijn die net zo enthousiast over het hockeyspel? Ja toch wel. Uh, we vinden dat uh, absoluut een heel leuke sport. En waar zit hem dat in? Wat maakt hockey mooi om naar te kijken? Well, ik vind het een uh, heel faire sport. Het is uh, uiteraard een teamsport. En uh, ja, het spel gaat heel snel en dat maakt het uh, eigenlijk bijzonder leuk. Op de tribune zit je er ook heel ontspannen bij, denk ik. Anders dan misschien bij voetbal? Ja, ik heb uh, nog niet zoveel voetballenmatchen uh, gevolgd uh, in de tribunes. Maar uh, ik vind het hier toch wel uh, veel uh, verder en, uh, en eigenlijk toch wel een uh, leukere sfeer. Het is grappig dat die meneer dat zegt, dank u wel. Want uh, hiervoor sprak ik ook al een aantal mensen die als vrijwilliger hier aan het werk zijn. En daar werd die sportiviteit ook geroemd. Daar waren ook mensen die zeiden van uh, ja, het leuke aan, aan hockey is, ook al ken ik de sport nog niet zo goed. De sfeer is er zo ontzettend ontspannen en, en vrolijk. En mensen kunnen rustig met hun hockeystick uh, gaan op de tribune zitten en daarmee zwaaien. Want je hoeft niet bang te zijn dat ze elkaar daarmee te lijf gaan. <lacht> dus uh, ja, het, het, het wordt erg gewaardeerd, de hockeysport in België. Goed, dankjewel Karin <lacht> Alberts. U vanuit de boom. Acht leerlingen van de Rotterdamse iben Galdoen School moeten hun diploma inleveren. Ze worden verdacht van diefstal van de eindexamenopgave eerder dit jaar. Volgens de Onderwijsinspectie in het Openbaar Ministerie hebben, voor zover ze weten, eh, 42 eindexamen echt, kandidaten echt iets te maken gehad met de gestolen examens. En mogelijk eh, worden er binnenkort meer diploma's ingetrokken. U hoort staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Nou, de diefstal van diploma's op het iben Galdoen is natuurlijk een zeer ernstige zaak. En de politie en het OM doen al een tijd onderzoek... naar wie betrokken zijn bij de diefstal... en wie weet heeft gehad van die examens. En um, dat onderzoek loopt nog... maar het OM heeft ons vandaag een lijst met namen gegeven... van de meest betrokken leerlingen. Acht op de Ibn-Kanadroem-school... maar er zijn ook nog andere leerlingen... die hun diploma moeten inleveren. Wat hebben zij gedaan... Nou ja, er zijn ook leerlingen die eh, niet direct bij de diefstal betrokken zijn geweest... maar vooraf wel kennis hebben gehad van die gestolen examens. Al die leerlingen hebben de kans gehad om gebruik te maken van de inkeerregeling. Um, maar degene die dat niet heeft gedaan en die nu uh, ja, toch uh, als verdacht wordt uh, aangemerkt... Ja, die is ook echt de klos en die zal ook zijn diploma verliezen. Wat betekent dat eigenlijk? Kunnen ze dan ooit weer opnieuw examen doen... Ja, wie nu uh, zijn diploma kwijtraakt, moet inderdaad het hele jaar opnieuw doen. Want alle herexamens zijn voorbij. En uh, ze hebben ook allemaal een kans gehad om gebruik te maken van die inkeerregeling. Wie dat niet heeft gedaan, is dan echt de klos. Leerlingen die toch fout zijn geweest, maar die nu niet te horen krijgen dat een diploma wordt ingetrokken. Kunnen die rustig uh, gaan slapen? Weten die zeker dat ze hun diploma zullen houden? Het onderzoek van politie en OM is nog niet afgerond. Dit is een eerste stand van zaken... Dit zijn dus ook de eerste leerlingen die te horen krijgen dat hun diploma wordt ingetrokken. Maar ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen. Verwacht u dat ook? Ja, de lijst is langer. Uh, en ook het openbaar ministerie en de politie geven aan dat het onderzoek nog doorloopt. Dus ik verwacht dat ook hierna nog wel meer leerlingen te horen krijgen dat zij hun diploma zullen verliezen. En dat afpakken van het diploma is dus niet uh, de enige straf die ze kunnen verwachten? Nou, voor degene die, die uh, ja, zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal... of bijvoorbeeld aan heling... is er natuurlijk ook nog gewoon een strafrechtelijk proces wat doorloopt. En daar hoorden we eerder het OM over. Dat kan ook echt uh, gevangenisstraf tot gevolg hebben. Dan, tot besluit van deze uitzending, gaan we nog even voetballen. Atromitos speelt om half zeven tegen AZ. Bas Stichler, jij gaat dat volgen, die wedstrijd. Uh, Atromitos komt uit Griekenland. Nou, dat is een heel mooi begin. En dat is uh, waar. En uh, zo klopt het. En de wedstrijd begint ook zo aanstonds. Dat klopt ook. Voor het overige weten we eigenlijk niet heel veel van deze ploeg. Omdat het een relatief kleine ploeg is in Griekenland. Die zich dan eens dus een keer geplaatst heeft voor Europees voetbal. Of in ieder geval de voorronde daarvan. En dan nu dus uh, uitkomt tegen AZ. Waarin de opstelling geen verrassingen zijn. Dat is de opstelling waar Verbeek het eigenlijk al dit hele uh, dit, uh, voetbaljaar, dit voetbaljaar ga ik mee heeft gedaan. En dus ook hier... Tegen nogmaals een tegenstander waar we niet heel veel van weten. Er zit eigenlijk één bekende naam in. Die heet dan, en dat bedoel ik echt niet flauw, stond toevallig Papadopoulos. Dat is een oud international die Familie gespeeld van? heeft. Ja, en hij heeft een heel lekker restaurant ook. Hij speelde onder meer bij Lecce, bij Celta de Vigo, bij Panathinaikos Jaren. Dat is geen slechte speler. Ex-international zoals gezegd. En voor het overige zijn het elftal, uh, staat bol van de namen die we eigenlijk niet kennen. Twee Argentijnen nog wel, maar vooral veel Grieken. Dus geen uh, elftal vol tropische verrassingen wat je ook nog wel eens ziet. Het is uh, de nummer drie van de Griekse competitie van het afgelopen jaar, terwijl de wedstrijd nu in gang wordt gezet en ik eigenlijk gewoon benieuwd ben of AZ dat uh, nou ja toch ook wel voortvarender aan de competitie had willen beginnen dan dat het begonnen is. Hier in een uh, warm Athene de ploeg komt namelijk uit Athene Atromitos. Bestand is tegen nou niet alleen de warmte, maar ook tegen het feit dat de plotseling weer Europees gespeeld wordt. En dan gelden er, zoals dat zo clichématig heet, andere wetten. Want dan zou je toch allemaal wat slimmer en verstandiger en zonder risico moeten aanpakken. De tegenstander, tot slot dan, is uh, verbeterde trainer opgevallen, is een bijna Nederlands spelende ploeg. Die willen aanvallen, die willen combineren. Dat is geen ploeg die achterover leunt en wacht. Het is een ploeg die wil. Dat zou dus in ieder geval voor de objectieve toeschouwer... een leuke wedstrijd moeten opleveren. Ik zou zeggen, laat je verrassen. Bas Stichler was dat vanuit Athene. En ik meld ook nog even de tussenstand. Koeman, Krasnodar, Feyenoord is nog steeds 0-0. Kasper Kooi, jij zit klaar voor... Uh... Nee, sorry, Kasper Kooi zit helemaal niet klaar. We gaan gewoon verder straks met langs de lijn. Na half zeven, natuurlijk vanwege AZ Feyenoord. Ik had het kunnen weten. Goed, Radio 1 is wel afgelopen, toch?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 Begin daarom met een slimme tankadministratie en vraag vandaag nog de tankpas van MKB Brandstof aan. Ben je altijd compleet en het scheelt een boel tijd. Kun jij weer ondernemen? Rust in je kop of je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl mkbbrandstof.nl Rust in je kop. Of je geld terug. Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Risicomanagement 11. Internet. Vaak onbewust belanden vertrouwelijke bedrijfsgegevens... via e-mail of social media op straat. Hoe veilig is de situatie bij u?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 Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat de begroting voor 2014 het gaat halen in de Tweede en Eerste Kamer. Dat zei premier Rutte na afloop van overleg tussen VVD en PVDA. Hij denkt dat de begroting maandag of dinsdag klaar is. De presentatie is op Prinsjesdag. De begroting bevat in elk geval de voorgenomen 6 miljard aan extra bezuinigingen.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 Vannacht is er weinig wind en lokaal wordt het wat nevelig of er ontstaat een mistbank bij minima rond 15 graden. De vrijdag start met wolkenvelden, maar het wordt op heel veel plaatsen uiteindelijk een zonnige dag met temperaturen uiteenlopend van 23 graden op de Wadden, 25 aan de westkust en rond 27 in het zuidoosten. En ook morgen overdag is er maar weinig wind, zwak tot matig en uit oostelijke richting. En dan het weekend. Geregeld zon en vooral op zaterdag nog zomers warm. In de zuidelijke helft van ons land neemt dan wel de buienkans toe. En vooral op zondag. En dan is er ook een kleine kans op onweer. Na het weekend gaat de weer wel dalen en neemt de buienkans weer af. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits zit er bijna op, nog zeven files, goed voor 22 kilometer. Nog wel problemen op de Ring Amsterdam, de A10... want daar is de Koentunnel richting Zaanstad afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels vier kilometer file. En ook nog problemen op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat voor het Waterberg drie kilometer na een ongeluk... en daar is de rechterrijst ook afgesloten. Langs de lijnen, de Gio Lippens Goedenavond, welkom bij aflevering 10.546 van Langs de Lijn. Het wordt een lange sportavond op deze zender met voetbal als hoofdmoot. Tot 11 uur zijn we bij u met het begin van het Europese avontuur van twee Nederlandse ploegen AZ en Feyenoord. Koeman Krasnoordag tegen Feyenoord is om 6 uur al begonnen. In Rotterdam wordt gezegd, nu moet het maar eens gaan gebeuren. Na die dramatische seizoenstart. start. Ragnar Niemeijer, gebeurt het ook in dat eerste half uur? Sprake van Feyenoord valt me tegen. Laat niets zien tegen de Russen van Koeban. Kuban-Krasnotar. Het staat 0-0. Een dikke 10 minuten voor de pauze. Filena laat de bal zojuist op de rand van het strafschopgebied van zijn voet afglippen. Martin Indy kan er dan niets meer aan doen. En Balde krijgt al zijn derde kans in deze wedstrijd. De Afrikaanse spits. En het is aan Erwin Mulder, de doelman van Feyenoord, te danken dat het nog 0-0 is. Inmiddels is ook AZ begonnen aan de eerste wedstrijd. In het tweeluik met Atromitos. Ook daar is de inzet een plek in de groep van de Europa League. Atomitos Bas Ticheler. Dan zeg je al snel een lekkere loting. Ja, dat uh, kunnen we over een week of uh, een dag of acht bepalen misschien. Voorlopig heeft het daar nog niet al te veel schijn van. AZ begint, vind ik, moeizaam aan de wedstrijd die zes minuten onderweg is. 0-0 stand. Het is warm in Athene waar de wedstrijd wordt gespeeld. Het is een uh, speelveld waar je je voor zou schamen... Want het is echt een ongelofelijke knollentuin. De bal hobbelt werkelijk alle kanten op. Terwijl 4 gever nu geel krijgt in het begin van deze wedstrijd na een flinke overtreding op zijn tegenstander. Zoals opvalt dat AZ toch wel wat overtreding inmiddels nodig heeft gehad om de Grieken weg te houden bij het eigen doel. Dat is dus voorlopig in ieder geval gelukt. Geen goals nog in Athene. Later in deze uitzending vanaf half negen ook live hockey... met de halve finale van de Oranje Vrouwen tegen Engeland. We houden u verder op de hoogte van een mooie atletiekavond in Scandinavië. Een wedstrijd in de Diamond League is daar... en er is paardensport de landenwedstrijd voor springruiters op het EK. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur. Voor die tour was dat met lessons in love. Gaan wij weer naar Rusland, naar Krasnodar. Dat speelt tegen Feyenoord. Ragna niet maar Je zei het al: een moeilijk begin voor Feyenoord in deze wedstrijd. Ja, onzichtbaar begin, zou je ook kunnen zeggen. Feyenoord zit helemaal niet in deze wedstrijd. Zes minuten nog tot aan de rust. En waar de Russen, die nu overigens de bal uh, uitzien, gaan na een ingreep van Sven van Beek. 19 jaar de verdediger, Waar die Russen af en toe nog een kansje krijgen. Kopballetje weer gezien over anderhalve meter. Van een meter of acht, negen gekopt bij uh, Krasnodar. Ja, geldt dat voor Feyenoord helemaal niet. Eén schot gezien wat een anderhalve meter naast ging van Immers al heel lang geleden. En steeds het zoeken van Balden nu ook weer. Maar die bal is te hard vanuit de as van het veld en wordt gepakt door Erwin Mulder. De doelman van Feyenoord die er zeker al twee, drie goede pogingen heeft uitgehouden. En ook nog die bal op de paal gezien waar zelfs hij geen antwoord op had. Maar via de binnenkant van de paal kon Popov uiteindelijk toch niet scoren omdat die bal ja, de doelmond weer uitrolde. Aan de linkerkant van het veld nu Bucur de Roemeen. Al een aantal gevaarlijke schoten van hem gezien. Die pogingen dus gekeerd door Mulder voor dik 30.000 toeschouwers. De wave is ingezet in dit grote stadion. Voor het eerst dat Krasnodar Europese voetbal speelt. Een aantal keren gepromoveerd, Dit De laatste keer promotie in 2010. Vorig jaar vijfde geworden. Ik vertel het omdat Krasnodar de bal achterin heeft. Nog op de eigen helft. En uh, ja, deze mensen vinden het prachtig, willen graag die uh, groepsfase in. één rondje eerder begonnen dan Feyenoord, uitgeschakeld Motherwell uit Schotland met twee overwinningen. En nu dus dit, het voorportaal van het serieuze Europa League werk. Rechterkant van het veld, Sorayev uh, komt uh, door, aan de andere kant wordt tegengehouden nu door Armenteros... Staat ook in de basis bij Feyenoord als linksbuiten. Feyenoord terug naar 4-3-3. Niet zoals afgelopen zondag in de Kuip of in de Arena. 4-4-2. Schaken in de punt. Onzichtbaar nog. En nou ja, weggehaald dan maar door Van Beek. De vervanger van jammaat, die er niet bij is. Ook goosters en is nog altijd niet fit. Krasnoodal tegen Feyenoord. De nummers 9 en 17. Wel ja van Rusland en Nederland. Het is nog 0-0. En dat is dus de wedstrijd die om 6 uur vanavond is begonnen. Om half 7 begonnen de wedstrijd in Griekenland in Athene op het Knolenveld. Atromitos tegen AZ. Fluitconcert Bas, wat gebeurt er? Nou, omdat AZ even de bal heeft, dat was eigenlijk nog helemaal niet gebeurd in deze wedstrijd, langer dan een seconde of tien. En ik denk inderdaad wat je zegt knollentuin, eh, dat het woord biljartlaak in het Grieks niet bestaat. Het is echt een ongelooflijk slecht veld, het hobbelt alle kanten op. Dus af en toe ligt er blijkbaar wat zand onderweg, waardoor de bal wat stroopt. Het eh, lijkt me niet plezierig voetballen, eerlijk gezegd. Vuitens opent met een lange trap die makkelijk kan worden onderschept door de Griekse verdediging. Die dan op hun beurt, dat lijkt me toch buitenspel, ja dat is het ook voor Papadopoulos. Die weliswaar even aan de aandacht ontsnapt van de twee centrale verdedigers van AZ. Maar ja, als je bij het spel staat maakt dat niet zo heel veel uit. Het is dus 0-0 voor de duidelijkheid in de openingsfase van het duel. Goeie 10 minuten onderweg. En uh, AZ is eigenlijk vooral opgevallen door niet op te vallen. Want de Grieken hebben geprobeerd om de wedstrijd wat naar zich toe te trekken, het spel te maken. Zijn tot de conclusie gekomen dat AZ eigenlijk vooral achteruit loopt in de openingsfase eerder dan vooruit. De doelman van de Grieken Sifakis hebben we nog niet in beeld gezien. Dat is eerlijk gezegd ook niet zo'n heel goed teken. Maar misschien zal AZ gedacht hebben. laten we maar eens kijken of die Grieken meteen in het begin niet van plan zijn. En dan komt ons plan wel daarna. Zoals nu bijvoorbeeld met een voorzet. die vanaf de linkerkant wel in de buurt komt van het strafhofgebied. daardoor iedereen de spits en ook door rechts buiten Berens wordt gemist. Maar de aanval is nog in leven. Omdat ook respect Matthias Johansson zich er nu mee kon bemoeien. En die legt de bal op een meter of 30 van het doel breed op 4 geven. Die gaat schieten van grote afstand. Bal onderweg van richting veranderd. maar ook daar gaat dan de vlag omhoog voor buiten spel. Als plotseling Elm in het strafstofgebied opduikt. En de bal troot van de penalty stip ineens aan zijn voeten ziet komen. En denkt ik ga scoren. Maar ook daar gaat dan onverbindelijk vlag omhoog. En klinkt het fluitje van de scheidsrechter uit Spanje. En nou zit ik naar een herhaling te kijken. daar blijkt dat Elm absoluut geen buitenspel staat. Hier wordt AZ een... Kans door de neus geboord. Uh, nou ja, oké, okay, dat gebeurt in het voetballen 0-0. In het begin van de wedstrijd in Griekenland bij Atromitos AZ. We hebben het u al verteld, er is meer sport vanavond. Onder andere het EK voor uh, springruiters. De landenwedstrijd vanavond in Herning in Denemarken. Herning, Ed van der en dan denk ik meteen aan wielrennen. Maar blijkbaar is dus er ja, ook de... een hele mooie arena daar uh, voor uh, de springruiters neergelegd. Precies, ik geloof dat een van de grootste wielerwedstrijden hier vorig jaar begon. Of was het in 2010? Ik, ik, ik meen vorig jaar. Ja, maar het nee, klopt helemaal. Maar goed, nu wordt er gesprongen. En nog nu even, wordt... Ed, want misschien moeten we het daar nog eerst even over hebben. Vanmiddag was natuurlijk ook de wedstrijd voor uh, dressuurruiters. met een zilveren plek. zilveren medaille. Nog even begon men uh, ja, het idee te krijgen dat het uh, goud kon gloren. Maar uh, ja, de Duitse Ellen Lange Hanenberg. Overigens heel goed scorend met een eventueel vierde in de kuur in Londen. En derde in het onderdeel Grand Prix dat voor de landenwedstrijd meetelde daar in Londen. Ja, die reed werkelijk een, een, een fantastische rit. En dat betekende dat net met zeventiende totaal van Duitsland boven dat van Nederland uitkwam. En uh, Nederland dus genoegen moest nemen. Maar toch altijd wel met een hele mooie en verdiende zilvermedaille. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. De tijd dat uh, we van tevoren al wisten... Duitsland, Zweden... Nederland of in een andere volgorde met Denemarken een keer. Nou, en dan Nederland weer eens een keer goud en dan weer eens een keer zilver. Nou, dat is achter ons. Het ligt zo dicht bij elkaar. En een foutje is heel kostbaar. En dat bleek ook wel weer de afgelopen dagen in de dressuur. Overigens nog geen fouten voor Jur Frieling Die op dit moment de eerste is van het Nederlands kwartet... dat hier rijdt in de tweede ronde van de tweede wedstrijd. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. We zijn dinsdag begonnen met een jachtparcours. Daar... Uh, had hij een, een springfout in. Hij was foutloos in de eerste ronde gisteren van de, die tweede wedstrijd. En nu die tweede ronde waarbij parcoursbouwer Rotenbergen... echt alle registers heeft opengetrokken. Want er zijn nog maar tien landen over van de totaal 19. En uh, hij maakt een uh, tijdfout, geen springfout. Er zijn nog maar vier ruiters van de 23 gestart... tot nu toe we zijn begonnen met uh, een aantal individuele starters. En nu degenen die voor de landen rijden. Er dus worden veel tijdfouten gemaakt. Er zijn er maar vier geweest die binnen de toegestaande tijd rondkwamen. Maar een lachend gezicht voor Jur Vreeling. Want Nederland staat op een zesde plaats... We zullen natuurlijk proberen nog wat uh, hoger te klimmen. Want we hebben natuurlijk uh, ja, een geschiedenis met onder andere vorig jaar natuurlijk die gouden medaille bij de Olympische Spelen. Maar goed, dat was in een andere Ruiters samenstelling. Goed, dan uh, Ruben Koeban Krasnodar tegen Feyenoord Ragnar Niemeijer. Het is rust daar. Het is rust en uh, we hebben in ieder geval een teken van leven gezien van Feyenoord. 0-0 bij de rust, dat is het belangrijkste. Een voorzet vanaf de linkerkant viel voor de voeten van niet eens pellen. Maar die kwam voor zijn tegenstander, De Albert is dat, een Spanjaard. En ja, toen raakte hij de paal buiten het bereik van de, de keeper van Krasnodar, Belenov. En uh, dat was pech voor Feyenoord aan de andere kant op basis van het veldspel in de eerste helft. Zou een voorsprong wel heel veel van het goede zijn geweest. Daarom niet minder gewenst natuurlijk maar... Nou ja, heeft in ieder geval een mogelijkheid gehad. En niet eens een hele slechte dus in de laatste minuten van de eerste helft. Het is sfeervol. Het is uh, zo dat de Russen beter zijn. En uh, ja, het vertrouwen is aanwezig bij die uh, 30.000 mensen. Maar aan de andere kant zijn de feiten ook gewoon zo. De kale feiten dat het 0-0 is na 45 minuten. Daar in Rusland en dat Kuban Koeman... Zal het je even uitleggen, Gio, want denk je de hele avond misschien, wat is dat toch? Dat is een rivier, waarnaar ook de regio daar is vernoemd. Goed, weten we dat ook alweer. Dan een hockey in België, in Boom, vlakbij Brussel. Het Europees kampioenschap daar, met straks om half negen die belangrijke wedstrijd... tussen de Nederlandse vrouwen en de Engelse vrouwen. Maar Tim Steens, er wordt nu ook gespeeld hè, tussen België en Duitsland. België natuurlijk, ja, de opkomende macht... Absoluut, Gio. En dat is niet alleen bij de vrouwen zo, maar zeker ook bij de mannen. Want bondscoach Mark Lammers doet het goed met zijn Belgische mannen. Hij staat morgen in de halve finale, gaat spelen tegen Engeland. En morgen we natuurlijk de kraken tussen Nederland en Duitsland bij de mannen. Maar vanavond, om zes uur begonnen, de halve finale tussen België en Duitsland bij de vrouwen. Het staat 1-1 en dat is een uitstekende prestatie van de Belgische vrouwen. Want zij staan voor het eerst in de halve finale op een Europees kampioenschap. Nog nooit hebben ze in die A-pool, want ze hebben een aantal jaren in die B-pool Hoeft. Twee jaar geleden zijn ze gepromoveerd naar de a -pool. En uh, toen speelden ze in München-Gladbach. Uh, toen werden ze uiteindelijk uh, werden ze daar uh, zesde. En uh, ja, dit jaar dus in de a en in de halve finale. En een goed resultaat dus uh, van die Belgische vrouwen. Ze staan 1-1. Het werd 0-1 door uh, Eileen Hofman uh, voor Duitsland. En vijf minuten voor de rust werd het 1-1 door Jill Boon. Die een uh, mooi schot loste vanaf de kop van de cirkel. En de Duitse kiepster kansloos liet. En uh, ja, de winnaar van dit duel die gaat dan spelen, hoop ik. Ik ben een beetje chauvinistisch natuurlijk, maar ik neem aan dat Nederland vanavond van Engeland gaat winnen. En de winnaar van dit duel speelt natuurlijk de finale zaterdagmiddag en ik hoop tegen Nederland. Voorlopig is het hier rust, in boom en bij een stand van 1-1. Atromino's AZ, Bas. 20e minuut, 0-0 de stand. AZ komt wat beter in de wedstrijd. Heeft in ieder geval wat meer van de bal gekregen. De Grieken hebben het dus zo zijn eerste 10-12 minuten geprobeerd. Hoekschop, een vrije trap, een halve kans... Van Nastos, die de bal vanaf een meter of uh, tien in de handen schoot van Esteban. En daarnaast AZ toch wat meer het heft in handen genomen nemen. Hoewel Verbeek zich nu bijzonder boos maakt op het middenveld. Maar dat heeft denk ik te maken met een beslissing van de scheidsrechter die een overtreding heeft gezien. Een overtredingje. Van Johansson, die zijn, uh, de spits Johansson in dit geval, die zijn tegenstander... die richting de middenlijn ging even aan het shirtje greep. Leek mij gewoon een overtreding, maar vooruit. Zo krijgen de Grieken een vrije schop te nemen aan de linkerkant van het veld. Zou er dan balbezit voor Pitu moeten komen? Dat is een van de twee Argentijnen in het elftal. Een korte combinatie brengt Umbides dan in balbezit. Dat is dan meteen de andere. En ook Giannoulis, dat is de linkervleugelverdediger, komt zich er dan mee bemoeien. Dat is er wel een die graag komt... En dat is wel wat Verbeek vooraf al aangaf. Het is een bijna Nederlands voetballer de ploeg. Positiespel goed, redelijk aanvallend, technisch verzorgd. En wat ook opvalt is dat beide backs, zoals we dat ook in Nederland graag zien... eigenlijk continu komen om te kijken alsof ze als een soort extra aanvallen kunnen fungeren. Waardoor bijvoorbeeld Roy Berends, zoals hij in dit geval, helemaal mee terug moet. Dan is je dat wel gewend, maar toch, hij doet het liever niet. Balbezit voor AZ kortstondig verliest de, de ploeg de bal weer het hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant gaat hij dan over de zijlijn. En Janulis mag dan een ingooi gaan nemen. Gebeurt na 21 minuten bij 0-0 stand... Klein duwtje is dan voldoende van wuitens om zijn tegenstander uit balans te brengen. En dan kan AZ met balbezit voor Elm gaan zoeken of er wat ruimte ligt. Die komt er nu wel als viergever. De linksback helemaal is doorgelopen en ook zijn man Karakounis nu helemaal mee terug moet. De bal naar het centrum. Daar komt dan van in balbezit. Goudelje vanaf een meter of twintig zoekt naar ruimte om te schieten. Maar voordat hij daar überhaupt over na kan denken zoekt hij naar ruimte. En een actie om zijn tegenstander met een kluitje in het riet te sturen, dat lukt niet. Omdat uh, de kapbeweging waarmee hij de langs wil eigenlijk zo doorzichtig is... dat uh, de Griekse verdediger in kwestie daar niet intuint. En zo neemt Atromonis weer over, Atromitos moet ik zeggen, weer over. In een duel waarin we eigenlijk, behalve dus dat schotje van Nastos in het begin van deze wedstrijd... en die bal van uh, Elm, die eigenlijk geen buitenspel stond, maar wel weer teruggevlacht. nog geen momenten hebben gezien... Die het opschreven waard zijn geweest. Het zou wel nu kunnen als de aanvoerder Nastos, de man van de kans van zo even weg, is aan de rechterkant. De bal wordt teruggelegd, dan moet er een voorzet komen. Dan moet de luchtmacht van AZ zijn werk doen. Of, zoals in dit geval, het gewoon overlaten aan de doelman Esteban. Die twee stappen zijn doel uit doet en de bal kan vangen. AZ eh, in het begin niet goed, daarna wat beter in de wedstrijd. Eigenlijk geen echte kansen tegen, maar ook nog geen kansen mee. Het is een vrije doodduel tot dusver in Athene. Langs de lijn tot 11 uur met sport en Muziek. Woo! find him. Als het tempo niet in de wedstrijden zit, dan zorgen wij er wel voor... met de muziek Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown. AZ in Griekenland, was Stigelen. Wordt het iets beter? Nou, niet echt. Het is uh, niet geweldig. Na 25 minuten bij 0-0 stand, waarbij AZ zo even... ja, ik wilde zeggen ontsnapt aan een 1-0 achterstand. Strik genomen is dat ook wel zo. Een heel merkwaardig moment. Een aanval die eigenlijk totaal ongevaarlijk leek. Belandde op het hoofd van Papadopoulos. Die stond op minstens 16 meter van het doel. Die kopt de bal eigenlijk recht omhoog. Maar blijkbaar, nou ja, toch genoeg naar voren of de wind komt eronder. Die bal belandt nog in de richting van het doel van Esteban. En die bal dreigt nog bijna onder de lat te ploffen. Nou moet Esteban hem dus vangen. Die vangt hem en laat hem eigenlijk in dezelfde beweging weer los. Waardoor die bal nog bijna in het doel stuitert. Kortom een werkelijk totaal ongevaarlijk moment. Levert dan de Grieken gek genoeg nog bijna de grootste kansen deze wedstrijd op. Na 26 minuten waar Wuitens nu balbezit heeft voor AZ. En zoekt en zoekt en zoekt. En voorin geen beweging vindt dan moet de bal weer terug. Via viergever helemaal naar de keeper. Je kan zeggen, het is een Europese uitwedstrijd. Waar, waarom verwachten wij Nederlanders altijd zoveel van onze eigen ploegen? Waarom vinden wij dat we ook op een Europese uitwedstrijd het spel moeten maken... en kansen moeten creëren en friool, frivool moeten voetballen? Dat hoeft helemaal niet. Als je hier gewoon van het veld stapt en het is 0-0 gebleven, dan doe je het goed. En in dat licht doet AZ het uitstekend. Maar om naar te kijken is er werkelijk helemaal geen klap aan. Want AZ heeft dus nog niet één keer het doel van de tegenstander serieus onder vuur genomen. En heeft dus nou ja, twee, drie kleine kansjes tegengekregen. Terwijl nu... De bal naar Berends gaat. Dan zou er wat kunnen beginnen aan de rechterkant van het veld. Er komt meteen dubbele bewaking bij. glijdt Berends ook nog weg op dat slechte veld. Hier en uh, maakt Gouwleeuw een overstapje. Maar waarom dat nou toch? Wil hij daar de ruimte vrijmaken voor Johansson? Je zou het bijna denken. Maar Papadopoulos krijgt de bal en die probeert dan te schieten. Goeiedag! Vanaf uh, 40 meter. Die ziet blijkbaar Esteban wat ver voor zijn doel staan. Nou, dat zag hij ook goed, want Esteban stond wat te ver voor zijn doel. Hij mikte op de kruising en daar zeilt de bal nou echt maar net overheen. Maar dat gebeurt pas nadat Esteban hem ook nog over de lat heeft getild. En zo is er opnieuw een merkwaardig moment waar ja, helemaal niets aan de hand leek omdat AZ de bal had. Er een raar overstapje komt van de AZ-verdedigers van Gouwe Leeuw. En uiteindelijk de doelman bijna verrast wordt met een knal van 40 meter. En dan zit ik naar de herhaling te kijken en dan kan hij er ook nog om lachen, Esteban. Maar ja, dat zijn toch niet de momenten die je als keeper graag wil. Zeker niet omdat het na 27 minuten de tegenstander nog een hoekschop oplevert ook. Papadopoulos is een goede kopper. Er zijn twee sterke jongens van achteruit mee ook. Maar er is een variant ingestudeerd. Want de bal wordt op de kop van het strafhofgebied gespeeld. Daar ogenblikkelijk weer afgeleverd terug met de man die de hoekschop nam. Dat is Umbides, de Argentijn. Eén van de Argentijnen. Maar dan met de eerste paal weggekopt door Wuitens. Dan zou het probleem moeten worden opgelost. Komt de bal opnieuw terug. Blijft een beetje hangen. Wuitens opnieuw naar de bal toe. Dit keer geeft hij hem mee. En zou Johansson bij de bal moeten kunnen komen. Berends is mee, maar Johansson kopt de bal wel langs de tegenstander. Hendricks is er trouwens, maar ziet dan de bal over de zijlijn lopen. Ja, het is niet geweldig wat AZ laat zien en dan ben ik nog zeer vriendelijk. Uh, het heeft een paar kansjes voor de tegenstander opgeleverd. AZ zelf nog helemaal niets laten zien. En na een klein half uur is het 0-0 in Athene. Renner Wout Poels is opgenomen in de selectie voor de wegwedstrijd op de WK. Eerder was al bekend dat Laurens ten Dam, Bouke Mollema, Robert Geesink, Wilco Kelderman, Tom Dumoulin en Pieter Wening op 29 september op de WK in Florence in actie komen. Bondscoach Johan Lammers voeg later nog twee renners aan zijn selectie toe. En Fatih Terim is de nieuwe bondscoach van Turkije. De 59-jarige Terim is ook uh, trainer van Galatasaray, de club van Wesley Sneijder. Hij combineert die twee functies de rest van het seizoen. Hij is de tijdelijke ...opvolger van Abdullah Afci... ...die dinsdag opstapte na een reeks slechte resultaten... ...van Turkije in de WK-kwalificatie. Daarin heeft de ploeg slechts zeven punten uit zes duels behaald. Turkije is een van de tegenstanders van Oranje... ...in die kwalificatiepool voor het WK. En Terim krijgt Turkije overigens al voor de derde keer onder zijn hoede. Hij leidde de nationale ploeg eerder tussen 1993 en 1996... ...en tussen 2005 en 2009. Zometeen krijgt u van ons ster... En ster. En na zevenen gaan wij gewoon weer verder met waar we ook alweer mee begonnen zijn met veel voetbal. Vooral de Europese wedstrijden van AZ en Feyenoord. Tot zometeen.